Goedemiddag, het Q-Music-nieuws van nu.nl. Even Kunnen. Goedemiddag, er moet snel iets gebeuren. Voordat er echt een handelsoorlog uitbreekt tussen de VS en de EU. Dat zegt financiënminister Heijnen. Hij praat vandaag en morgen met andere Europese ministers van Financiën over de spanningen. Trump, president van Amerika, dreigt met een extra importheffing. voor Europese landen die meededen aan de militaire verkenning op Groenland. Onze financiënminister noemt die heffing onverantwoord. Na de zware explosie in Utrecht blijft de steeg waar dat gebeurde... voorlopig dicht en beveiligd om mensen weg te houden daar. Waarschijnlijk nog zeker tot en met vrijdag. Andere straten in het gebied die zijn wel weer open. Na de enorme klap in Utrecht vorige week kan nog steeds niet iedereen terug naar huis... Van tien bewoners is het huis te erg beschadigd. Spanje houdt drie dagen van nationale rouw na de treinramp. Gisteren botsten twee hoogsnelheidstreinen op elkaar kwamen zeker 39 mensen om het leven. De oorzaak van het treinongeluk is nog niet bekend. De premier van Spanje heeft laten weten dat er een onderzoek komt. De bizarre finale van de Afrika-cup gisteren krijgt nog een staartje... want de voetbalbond van Marokko stapt naar de rechter. Tegen het eind van de wedstrijd stapte tegenstander Senegal... met het hele team van het veld af toen Marokko een penalty kreeg. De wedstrijd lag minutenlang stil. Volgens Marokko heeft dat de boel beïnvloed. De penalty werd gemist en Marokko verloor de finale van Senegal met 1-0. Het weer, de bewolking trekt weg. Vannacht is het helder en dan kan het licht gaan vriezen. Morgen veel zon, zachte temperaturen 4 tot 9 graden. Joveelkeer van Flitsmeister krijg je na een bericht van Lyon? Ik zie als weer veel te veel rijen je zonder lichten aan. Dat kan toch niet? Ah. Zet meteen je lichten aan 68 files in totaal. Twee vertragingen langer dan 40 minuten. Op de A4 Dinterloord richting Antwerpen. Tussen Zomland, Zomland, Zoomland. Richting Hogerheide, daar is de hoofdrijbaan dicht. Vanwege een ongeluk op de aansluitende weg. 6 km, 53 minuten. En op de A58 opnieuw precies hetzelfde. Berg- of Zoom richting Vlissingen. Tussen Zoomland, Zoomland en Hogerheide. 6 km met 53 minuten vertraging. Goedemiddag, 3 minuten over 5. Laptopje dicht, de machines kunnen uit. Jij bent klaar. Klaar met je werk. Oké, okay, let's go. Q-Music. Vanaf volgende week maandag, de Q-Top 500 van de 90s. Shoutout naar William, Harold en Natasha. Zij hebben hun stemlijst al ingevuld. Hun uh, top 40 wat betreft de jaren 90. Sowieso zo zo goed om te zeggen: bij 500 stemlijstjes weer een uur lang rammers uit de 90s, hè? Een uur lang. Laat het eens weten via Qmusic.nl of via de Q-music app... wat volgens jou de allerlekkerste, de allerfoutste... de allervetste plaatjes zijn die gemaakt zijn in de jaren 1990... tot en met 1999. William Harald en Natasja hebben dat dus al gedaan. Zij hebben allemaal gestemd op deze klas. Zieker van Charlie en Mental Tio. in de Q-top 500 van de 90's. Jij bepaalt dit jaar waar ze dit jaar eindigen. Charlie Lonois, dat CEO. A Wonderful Days. Gezellig. Gezellig. Een bericht van Daan Elstak. Ook de passelijkste over de 90s. Hebt. Daan Elstak in de Q-App. Het is acht minuten over vijf. Goedemiddag. Het is de maandagmiddagshow voor 19 januari 2026. Altijd leuk wat van je te horen middel van de berichten in de Q-Music App. Geertje, zometeen lekker naar de sauna. Dat is de week nog eens heerlijk beginnen. Lekker, Geertje. Geniet ervan. Dylan is lekker aan het sleutelen met de Q-Middagshow aan. Lekker, man. Ja, ik. Waaraan ben je aan het sleutelen, Dylan? Wat, uh, wordt er, is het een motor? Is het uh, iets aan je huis? Laat het even weten. Een bericht van Nonja. Ja, ik moet hier zo om Nonja begint het bericht met een toon die ik eigenlijk alleen herken van mijn vriendin als ik iets verkeerd heb gedaan. Maar het gaat dan over iets heel anders. Domin. Ik denk, oh mijn hemel, als mijn vriendin zo tegen me. Toch, je hoort het meteen. Ja, Dit is ja. niet goed. Dit is niet als ik thuis kom zo meteen en Marcella zegt. Domin. Dan heb ik echt iets uit te leggen. Als je een naam gezegd wordt. Ojojojojojo. Oh, oh goed, dat gaat, het is gelukkig een positief bericht. Domin. Ja. Zou je Shakira willen draaien? Ik mocht het niet eerder aanvragen van mijn zoon, want die zat bij mij in de auto. Hij zei ik wel gek van dat nummer. Moet de radio zo hard bij mij? Heerlijk. Maar zou jij hem willen draaien? Ik zit nu op kantoor. Kan ik even mee lallen? Nou, Shakira, komt er zo meteen aan speciaal voor Noël. Het is het alarmschrijven van deze week. Toming. Ja? Hoe is het? Volgende week, dinsdag, dan ben ik jarig. Het is 27 januari, dan word ik 38. En wie jarig is tracteerd. En ik kan wel zeggen, ja, ik heb... Het is dus bang dat ik overdrijf. Ik heb zoiets krankzinnige pets heb ik geregeld. Voor mezelf. Maar ook voor heel veel Q-luisteraars. <lacht> die dit nog niet heeft, die wil het hebben. Wat het is, dat vertel ik je zometeen aan Miles' Smith.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 Like Avril complicated. Het is vandaag 19 januari 2026. Nog één week en een dag. En dan ben ik jarig... Volgende week dinsdag word ik 38 jaar jong. Hey kan je? dit is je verjaardag. Je verjaardag gaat zomaar niet voorbij. Het is natuurlijk een beetje raar om vandaag om een verjaardag te gaan vieren. Dus waarom dan dat deuntje? Oké, okay, luister. Ik heb iets geregeld... Ben ik al wekenlang mee bezig, rondom mijn eigen verjaardag. Ik heb een eigen cadeau, min of meer, besteld. Omdat ik daarmee graag iets wilde regelen voor de rest van Nederland. En het gaat over dat deuntje dat je net hoorde. Hé, hey, je, dit is je verjaardag. Mandy stuurt meteen een bericht in de q die Ik net al een klein stukje horen. Domin, dat melodietje, ik krijg het niet meer uit mijn hoofd. Hé, hey, je? dit is je verjaardag. Maar Mandy, waarom luister je dan naar... Hé, hey, je, dit is je verjaardag? En niet naar jouw eigen versie. Hey, Mandy, dit is je verjaardag. Mandy gewoon je eigen liedje, staat gewoon helemaal op Spotify klaar. Het gaat om al die namen die ingezongen zijn door, door deze mensen. Er zijn namelijk meer dan 1500 namen te vinden op Spotify. Even, jij hebt er ook in hè? Als je, ja, ja. Ja, ja, ja. Eefje, dit is je verjaardag. Meer dan 1500 namen zijn ingezongen met deze geweldige tune. Dus iedere keer ook als, als ik thuis jarig ben, dan hoor ik hey kan je, dit is je verjaardag. Maar op 26 oktober is mijn lieve vriendin Marcella jarig. Marcella, dit is je verjaardag nou, Ik zit hier te kijken, aan de andere kant van het raam Daar zit Ruben, dat is de, de eindredacteur van dit radioprogramma Ruben, dit is je verjaardag Meer dan 1500 mensen hebben hun eigen naam ingezongen gekregen Op Spotify, kun je gewoon opzoeken Maar er zijn ook heel veel mensen Zoals ik, die hebben dat niet ben ik al uh, eind vorig jaar op zoek gegaan naar de makers van dit, uh, van dit waanzinnige liedje? Want het is echt super geestig. Ik kan me echt voorstellen dat iedereen dit doet. Iedereen die wordt wakker op zijn verjaardag. of op de verjaardag van de geliefde, van een vriend, van een familielid. en die zet lekker het eigen liedje aan op Spotify. Maar als je dus geen eigen liedje hebt. dan ben je dus overgeleverd aan. hey poepie, dit is je verjaardag. <laughs> of papi, dit is je verjaardag. of hey kanje, dit is je verjaardag. Wat allemaal super leuk is, maar het is leuker als het persoonlijk is. Dus hou je vast. Volgende week. Gaan deze mensen, de componist, de producer en de originele zangeres van dit liedje... Gaan de studio in om mijn naam in te zingen. Wauw. Ja, dat is hartstikke leuk. Voor iedereen die of voor heet. Die domin verschuurt, dat is heel leuk voor domien verschuren. <lacht> maar het is heel leuk voor iedereen die domien heet. Maar ze hebben een hele studiodag geblokt voor de Q-Middagshow. Speciaal voor de Q-Middagshow. En zij hebben gezegd, weet je wat? Als jullie namen hebben die jullie ingezongen willen hebben... Laat het maar weten. Gaat. Dus de hele dag staat daar een zangeres random namen in te zingen... die nog geen eigen liedje hebben op dus Spotify. Dus bij deze, ja, wie jarig is trakteerd... heb jij niet jouw eigen verjaardagliedje op Spotify. Heb je het geprobeerd als je intinkt je naam plus dit is je verjaardag... en je komt niet bovendrijven. Dus het eerste wat je ziet is bijvoorbeeld, hey, kan je dit is je verjaardag? Dit is jouw moment. Laat mij weten hoe je heet. Of laat mij weten wie je graag een liedje gunt. Dat is misschien ook wel mooi als een verjaardagscadeautje. En dan wordt dat volgende week voor je ingezongen. Het gaat ergens begin van de week gaat het gebeuren. Zodat we ook volgende week dinsdag op mijn verjaardag al... domine, dit is je verjaardag kunnen laten horen. Nou, dat is natuurlijk echt een prachtig cadeau voor mij. Maar heet jij bijvoorbeeld Aisha? Nou, vrij gangbare naam toch, Aisha in Nederland? Staat er niet tussen. Ben je Aisha? Laat je horen. Dan gaan we dat regelen. Wauw. Ja, we hebben de hele studiodag. Dus laat weten in de Q-app hoe je heet. Of hoe jouw beste vriend of vriendin of je opa of je oma of je vader of je moeder heet. En dan gaan we dat regelen. Dus wat is jouw bijzondere naam? En heb je gecheckt dat die naam niet te vinden is op Spotify? Laat het nu weten en win je eigen verjaardagslied. The Q-music. Alarm schrijf. Alarm Shakira. Zoom. Maximum. Maximum is... on Come on, get on our...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 van deze week. Shakira en de Zoo in de Middagshow. Dit is geinig hé. Dit is grappig. Ja, ik wil al heel lang... dat stond op nummer 1 van mijn verlanglijstje al jaren... wilde ik... Uh, Domin, dit is je verjaardag. Dat is dus uh, het liedje dat je kunt vinden... als je zoekt op cadeautje voor jou op Spotify. Dan krijg je al die namen die de afgelopen jaren zijn ingezongen, um, meer dan 1500 namen. Ik wilde heel graag mijn eigen domein. dit is je verjaardag. Maar ik dacht, dat is een beetje gek om het daarbij te laten. Dus we hebben de afspraak gemaakt met de opnamestudio... dat volgende week er meerdere namen ingezongen kunnen worden. Maar er zijn nu al in de afgelopen, nou, hoe lang duurt het liedje van Shakira? 3,5 minuut, zijn er bijna duizend berichten binnengekomen... van mensen die graag willen dat hun naam ook wordt ingezongen. Dus ik denk dat we van één studiodag even twee studiodagen moeten maken... En uh, dat we zoveel mogelijk luisteraars hier blij mee gaan maken. Wat is dit grappig. He? Zoveel mensen die dit, uh, die dit graag willen. Ik zie hier Rinko, Pablo, Bovin, Eugenie, Geertje, Malissa. Nou, et cetera, et cetera, et cetera. Heb je ook een bijzondere naam, een exotische naam... of heb je gewoon jouw standaardnaam nog niet gevonden op Spotify? Laat het weten in de Q-Up en dan gaan we proberen... om volgende week zoveel mogelijk uh, namen in te zingen. Dan een ander bericht van Wouter, zie ik tussendoor ook binnenkomen. Die uh, vraagt zich af hoeveel ingevulde stemlijstjes er al zijn... voor de Q-TOP, 500 van de 90's. Hij heeft die van hem net verstuurd. Ja, Wouter, mede dankzij jou zitten we echt net over de 500 heen. Dus zometeen na half zes, na het nieuws van Eefje. Gaan we feesten met onder andere de Binger Boys. Een uur lang alleen maar 90s rammers.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 en voor lunchen en voor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 Goedemiddag, dit is de Q-middagshow met verkeer van Flitsmeister. 80 files in totaal en twee vertragingen langer dan 40 minuten. Op de A2 Eindhoven-Maastricht-Noord tussen Born en Kerensheide... door een ongeluk 7 kilometer met 46 minuten. En de A58 Eindhoven-Tilburg tussen Best en de brug over het Wilhelminnekanaal... daar 4 kilometer met 41 minuten extra reistijd. De bewolking trekt weg, vannacht helder, en dan kan het licht gaan vriezen. Morgen veel zon en zachte temperaturen van 4 tot 9 graden. Even hier met het laatste nieuws. Goedemiddag. Goedemiddag. Er moet snel iets gebeuren voordat er echt een handelsoorlog uitbreekt... tussen de VS en de EU. Dat zegt financiënminister minister Heijnen. Hij praat vandaag en morgen met andere Europese ministers van financiën... over de spanningen. En de Amerikaanse president Trump dreigt met een extra importheffing... voor Europese landen die meededen aan de militaire verkenning op Groenland... Onze minister noemt die heffing onverantwoord. Interessant, vanmorgen belde Mattie en Marieke met Amerika-kenner Raymond Mens. Hij schrijft ook regelmatig aan bij Vandaag Insight en de Oranje Winter. Dat gesprek is helemaal terug te luisteren via de Q-app en via QMusic.nl. Daar legt hij in minder dan zeven minuten uit wat er precies aan de hand is... en wat Nederland bijvoorbeeld kan doen om hierop te reageren. Dan die bizarre finale van de Afrika Cup gisteren krijgt nog een staartje... want de voetbalbond van Marokko stapt naar de rechter. Ja, tegen het eind van de wedstrijd stapte tegenstander Senegal... met het hele team van het veld, inclusief de bondscoach. Uh, dat was toen Marokko een penalty kreeg. De wedstrijd lag minutenlang stil. Volgens Marokko heeft dat de boel beïnvloed. Die penalty werd toen gemist. Marokko verloor de finale van Senegal met 1-0. Ja. En de Marokkaanse speler Brahim Diaz... die gaat een dag na de finale flink door het stof. Ach, ach, ach. ja. Nou, want hij miste die penalty. Verschrikkelijk. Hij deed die met een, een lopje, een panenka... Eh, zodat de bal eigenlijk ja, zo recht in de armen van de keeper eh, kwam. Zorgde voor heel veel kritiek. Op Insta zegt hij nu eh, dat zijn ziel huilt... En hij zegt sorry tegen alle fans. Ik zag dat het uh, op uh, X ook losging, dat het uh, de bedoeling was dat hij de penalty zou missen. Oh God, ja, ja, dat het allemaal match match match was. Moeilijk woord. Matchficting. <laughs> match Match fixing. Leuk verboden woord voor volgend jaar. Match. En <laughs> <laughs> dan kom ik wel op de wolf en denk ik <laughs> Mensen verstaan gewoon niet dat het uitgesproken. <laughs> ik heb nieuws over auto's. Ah. Want als het om auto's gaat, dan houden veel mensen van de SUV. Stevige wagen, wat hoger op z'n wielen, een beetje terreinwagenachtig. Ja. Vaak vierwielaandrijving. Vet om jou dit te horen zeggen. Ja, een ja je... Sport utility vehicle Dat is dat SUV voor? Ja. ja maar die zo'n auto lief hebben, toch? Jouw, jouw vriend is dat heel ja, erg. Ja, ik heb, hier niet, ik heb niet zoveel mee met, met, dit, met, met, met flitsende wagens. Weet je, ik vind het aantrekkelijker als iemand gewoon in een... Peugeot 205 rijdt. Of zo. Aantrekkelijker dan iemand die in een ja, mooie bolide rijdt. zeker. Ja. Maar waarom dan? Wat is dan de aantrekkingskracht van zo'n oud baggeltje? Ik weet niet, een soort van nonchalance. Dat wel, wat ik wel leuk vind. En moet het autootje dan wel opgeruimd zijn van binnen? Of mag het helemaal vol oh, liggen? Dat hoeft ook niet. Oh, nee? Het mag ook een rommeltje zijn. Dat is een heerlijk makkelijke vrouw maar jij eigenlijk. Ja, soms wel. Soms. <laughs> maar uit onderzoek van Marktplaats blijkt dat SUV's... vorig jaar als eigenlijk enige autotype flink in populariteit zijn gestegen. 14% meer advertenties werden ervan bekeken. Uh, verder zochten we vorig jaar vooral naar handgeschakelde auto's. En het populairste model op Marktplaats is nog de steeds... De Volkswagen Golf. Ja, klopt, ja. als een bus. Ieder jaar weer. Dan, uh, we klagen heel wat af met z'n allen. Dat het regent. Of over het verboden woord. <lacht> Ik wist het! Ik wist het! Ik krijg zo de wind van voren in dit programma vandaag. Dit, dit, dit onderzoek komt eigenlijk iets te laat. Dat hadden we vorige week moeten hebben. Nee, ook op precies op tijd. <laughs> Gemiddeld klagen we wel uh, 30 keer per dag, blijkt uit onderzoek. Nou, oh, Ik had het gemiddelde veel verder omhoog. Ja, ja. ja echt hoor. Ja, ja. Ik ben zo'n enorme bak klaagzang. Uh, ik, ja, ik kan er wel wat aan doen, maar ik, ik zeg tegen mezelf dat ik er niks aan kan doen. Het is zo slecht voor je, want al die negatieve gedachten stapelen op in je hoofd. Dat is ook heel lekker, toch? Nee, het is zo zwaar. Ja, ik hoor jou weinig klagen. Ja, thuis wel, hoor. <laughs> maar hoe kun je er nou mee stoppen? Ja, okay, heeft ja. een, een Franse lifestyle coach heeft goede tips. Nou, begin, begin is klein. Probeer na het opstaan. Probeer dan gewoon eens een uurtje niet te klagen. Dat is het lekkerste uurtje van de dag. Ja, gaat die wekker weer om 6 uur. Poh, vroeg zeg. Slecht geslapen, ik had het warm op de slaapkamer. Ik heb, een, ik heb een beetje trek. Niks in huis. Ja, maar probeer het nou eens. Gewoon okay, ja. een uurtje. Morgen vroeg. Misschien, als, je, als dat lukt, dan hou je het misschien nog langer vol. Mm, Oké, okay, dat was tip 1. Uh, draag een armbandje met twee verschillende kanten. En dan elke keer als je klaagt, dan draai je dat armbandje om. Oké. Okay. En uh, dan zie je dat en dan word je je er bewust van. Ja, fysieke bewustwording. Slim. Ja. Uh, positiviteit. Geef jezelf complimentjes. Schrijf op waar je trots op bent. Schrijf bijvoorbeeld op de spiegel. Hey. Uh... Hey, kan je? hey topper, je, je, je doet het goed. Trots op jou. Oké, okay, hoeveel van deze van deze tips ga jij gebruiken? Um, jij de spiegel. De spiegel, ja. Of het nou, armbandje. Ja, nou, ik vind eigenlijk die begin klein wel. Want dat moet toch wel haalbaar zijn. Gewoon dat je opstaat en dat je dan een uurtje niet klaagt. Dat moet ja. toch te doen zijn. Ja, dat gaan we allebei proberen morgen. Ja, is goed. Ik moet wel zeggen, ik heb een, ik heb een, ik heb een briefje in de auto hangen. Dus een beetje bij de spiegel, bij de zonderclip. Als ik die naar beneden doe, dan staat er. Oh ja, ik weet de quote niet precies, maar ik lees hem dus heel vaak. Daar staat iets van. Om... Dat was zo'n theezakje. Ja, nou, nou, bijna zo'n theezakje. Dit is van een scheurkalender, geloof ik. Ik heb het gekregen van de zus van mijn vriendin. Die uh, toen ik even niet zo lekker in zat. Daar staat op: uh, omarm de prachtige puinhoop die je bent. En ik, ik zweer je. Ik ik zweer je echt als ik een slechte dag heb en ik klap het ding naar beneden en ik zie die ja. quote? Ja, dan word je toch iets blijer weer. Ja, goed zo. Ik ga wij gaan proberen morgen om een uur niet te klagen naar opstaan. Is goed. Nou. Ik hebben niet hoor. en dan ben jij weer vast. And 90s hits. Cue music.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 We Het is dus jouw liefde heel zonder stralen. Ja, dat klopt inderdaad. Ik, ik kom zo bij. Ik wil er graag wat meer over weten. Ja, helemaal goed. Uh, maar eerst moeten we even naar een bericht van Marco. Uh, dat is ook gericht aan jou even. Oh. Marco is namelijk psychotherapeut en die hoort ons net zeggen dat wij morgenochtend opstaan en om een uur na het opstaan niet gaan klagen. Uh -huh. ik, ik klaag je sowieso veel als je bent opgestaan? Ja, ja. ontzettend Oké, okay, dat gaan we morgen niet doen. En dan zijn we al heel trots op dat we dat morgen niet gaan doen. Dat is toch goed van ons? Als mensen tegenover me zitten en als ze zeggen dat ga ik morgen proberen... of dat ga ik proberen, dan is dat nog een escape. Ja. Dus de truc is dat je zegt, ik ga het doen. We gaan het doen, Marco. Morgen. The Q, top 500. Van de 90's. En daar is Anne Lijn weer. Ja. Oh, ja, Het regent zonnestralen van Akden en de Ik sta in jouw stemlijstje. Dat klopt inderdaad. Jij hebt al gestemd. Ja, ja ik denk dat uh, doe ik direct. Dan, uh, ik hoor jullie niet. Oh, ik hoor jou wel. Oh, oké. Okay. Ah, ik zit aan om lang te luisteren. Ja, <lacht> nee, oké, okay, eh, helemaal goed. Ik heb drie uur lang wat af, maar als de luisteraar praat een beetje. Ja, ik nou, ik, ik sta ergens in het middel of nowhere. Dus dan is het altijd even de vraag hoe het bereik is. Maar no. dan is het prima. Nee, doe dan. <lacht> en naar huis aan het fietsen. Oh, ben je donker nu helemaal in je eentje? Ja, ah, okay. nou ja, ik, ik woon uh, ergens in de Achterhoek, dus daar uh, voel ik me redelijk veilig. oh goed Je kijkt wel een beetje uit, hè? <laughs> ja, zeker. Gelukkig. Ja, je, allemaal, uh, ik wilde graag uh, weten waarom je nu al zo snel gestemd hebt, want de stembussen zijn echt pas, nou, uh, vijf uur open. Nou, ik was uh, heel enthousiast uh, toen ik hoorde dat er weer een, uh, een uh, Q-music-lijst van de jaren 90 aankwam. dus ik denk dan ga ik meteen even stemmen. En wat voor stemlijstje heb jij gefabriceerd vandaag? Ja, van alles en nog wat. Uh, um, ja, happy hardcore, boybands. Uh, en uh, ja, ook uh, onder andere Acta de de Munich. Nee, uh, dus, uh, Ja, zeker ook. Ja. En waarom ja, dan is... dat liedje van Acta de de Munich? Waarom met regent zonnestralen? Ja, ik vind het gewoon een heel uh, een, een leuk nummer met een verhaal erin. En uh, ja, het blijft een tijdloos liedje, vind ik ja. eigenlijk. En uh, het blijft leuk om naar te luisteren. Dus ik dacht, ik zag hem voorbij komen. Ik denk, die uh, zet ik er zeker in. Hij staat er ongetwijfeld ook in vanaf aanstaande maandag. Uh, iedereen die dat ook vindt, die dat ook een goed liedje vindt... zou ik willen aanraden, net als jij, meteen te gaan stemmen. Want anders laat je het liggen ja. en voor je het weet beter laat. Zo gaat Ja, dat precies. Ja. Ik Daarom? zie, Annelijn, dat jij 40 jaar jong bent. Dus ja, echt een kind van de jaren negentig. Daar, daar, daar begon het muzikaal allemaal voor jou. Ja, ja zeker ja. Ja. Dus veel herinneringen aan en uh, ja, dan, dan blijft het leuk om naar die muziek te luisteren. Dank voor het stemmen. Ja, graag gedaan. Ik wens je een fijne fietsvlog terug naar huis. En veel plezier van de de maandag met Q -top onder de Q-top 500. Dat komt helemaal goed. Fijne uitzending. Dag Adeline. Dag. Okay. Dit liedje is uh, al bestemd door Dennis, Chloe en Yvonne op R.E.M.A.Q. Oh. these hits sounds you sounds better with you You're right. Top 40 in 1997, I Want You Back van Hansink. Tijdens een uur lang 90's vanwege weer 500 stemlijstjes... die in zijn gevuld voor de Q-top 500 van de 90's. Ga zo meteen verder met La Bush, Be My Lover komt eraan. Oké, okay, even een raadsel. Welke 90's-hit is dit? Inderdaad, no doubt met Don't Speak.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 werkzoeken.nl voor wie werk met meer uitdaging zoekt yes medisch hulpmiddel, lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing bijholteontsteking gebruik de nieuwe neusspray bijholteontsteking van Avogel een bewezen effectieve spray voor de snelle verlichting van symptomen Avogel, ervaar pure plantkracht werkzoeken.nl voor banen waarin je wel door kan groeien yes geniet maar even van dit McDonald's momentje ja, ja, ja.